Het weer, opklaringen, maar aan zee kan nog een bui vallen en het is 7 graden. Overdag is het lange tijd droog met eerst ook nog wat zon. In de middag raakt het bewolkt en later volgt de regen. Middagtemperatuur 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Yes. Eerste uurtje zit erop van mijn éénjarig bestaan-uitzending. Ik besta dus een jaar. Ik zit al een jaar lang op deze zender. Het is, het is een wonder. Dan vraag ik mezelf soms wel eens af als ik dan uh, wakker word. Dan denk ik van, hoe hebben ze het ooit kunnen doen? Mij zou in die nacht kunnen zetten hier op Radio 1. En ook totale vrijheid geven, die bazen van mij. Ze zeggen van, Frank, ga je gang maar. Bedenk leuke dingen. Kies de muziek uit die je wil. Bedenk de onderwerpen die je wilt, maak reportages, nodig mensen uit. Ik heb chocola gesnoven hier in de studio met Spikey. Hoor je trouwens zo meteen ook nog een plaatje van die die hier toen live heeft gespeeld. Ik heb uh, een, drie uur lang op het dakterras gezeten. Ik, uh, Dat heb ik al niet meer gedaan zeg. Ik heb hele wandelingen gemaakt door, door het gebouw. Hier. Ik, heb, ik heb een keer dronken hier gezeten. Dat heb ik heb eigenlijk nooit verteld. Ik uh, maakte denk ik toen echt pas een maandje deze uitzending. Kijk, ik, ik ben 24 hè. En het is een zaterdagavond. Het zit in mijn systeem om in principe gewoon uit te gaan in het weekend. En toen was ik een maandje bezig met dit programma en het ging gewoon wel lekker. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Veel positieve reacties. Her en der ook een negatieve, maar ja dat hoort erbij. En toen zat ik met een vriend voor de uitzending gewoon op zaterdagavond. Hadden we lekker gekookt, flesje wijn erbij. Nou prima, ik zeg altijd twee, drie wijntjes of twee, drie biertjes. En niet meer, want je moet wel gewoon scherp zijn, twee uur lang praten. Maar toen zaten we daar zo lekker. En toen zei die vriend van mij, ja, laten we nog even een flesje wijn trekken. En ik zei, dat is een goed idee, laten we dat ook doen. We vierden het leven en we hadden goede gesprekken, goed eten. En tuurlijk zat in het achterhoofd wel zo dat stemmetje van, 'Maar je moet nog een radioprogramma maken. Maar ik dacht van, maandje ervaring, wat natuurlijk helemaal niks is. Dat, uh, dat gaat wel. Tweede flesje wijn opgedronken. Nou ja, om half één in de trein hier naartoe naar Jopsum. Viel ik al in slaap in de trein. Was ik al een beetje... Een beetje duffig en een beetje slaperig. En toen was ik hier. Nou ja, toen maar een kopje koffie gedronken. En toen begon de uitzending. En ik, ging, ik, ik, ging echt, ik was echt een beetje aan het raaskallen. Ik was niet stom dronken. Want ik kan wel meer drinken dan één fles wijn voordat ik echt stom dronken ben. Maar ik merkte gewoon. En toen dacht ik wel van Frank, niet meer doen. Nooit meer doen. Gewoon twee, drie biertjes van acht tot twaalf kan prima. Daar dan, dan valt niemand over en dan kan je ook nog gewoon concentreren. Dus dat uh, is wat ik, uh, ja, wat ik een beetje heb uitgesproken de afgelopen uh, jaren... Hier, althans bij BNN en nu het afgelopen jaar op Radio 1. Maar het is natuurlijk, wat ik al zei, veel positieve reacties. En niet alleen uit Medialand of van, van jou als luisteraar. Maar ook de voetbalwereld is erg over mij te spreken. Nou, ik moet eerst even de complimenten geven aan, aan, aan Frank. En Frank, Frank verandert ook niet door het succes. die is nog steeds hetzelfde. En uh, dat, dat vind ik gewoon uh, het mooie. Hij blijft gewoon Frank. Hij gaat nog steeds naar de camping toe als hij het echt gezellig wil hebben. Ik zei dan wel eens tegen uh, de mensen, ja, ik zeg, hij heeft echt een gouden. Ja, goed. En, uh, op een gegeven moment liep het niet zoals het moest lopen. En toen, uh, ja, toen werd Frank zo boos. Toen kreeg hij een overslaande stem. Dan moest hij eigenlijk zelf om lachen. Ja, dat was een momentje dat je gewoon echt letterlijk door de grond zakt. Van, ja, wat moet ik nou? Het is natuurlijk Frank... Op dat moment kijk je al huishoog tegen hem op. Rust. En, en, en als je Frank normaal gesproken ziet, is dat de rust zelf. Ja, hij heeft het in dat opzicht iets, iets natuurlijks over zich. He, we, we, niks gecompliceerd. Hij maakt de dingen niet anders dan dat ze zijn. Maar ik vind Frank wat dat betreft een leuk vent. Het, het mooie is dat hij is gewoon zichzelf is. Uh, geen komedie. Het is toch fijn om te horen. Ja, dat ook Marco van Basten, Johan van Johan Cruijff, dat ze, Bert van Marwijk, dik advocaat. Dat ze graag luisteren naar dit programma en dat ze me door en door kennen. Geen comedie. 0800-1121, daar kan je op inbellen. Want het is uh, ja, een beetje terugblikken na een jaar. Hoogtepunten en dieptepunten. En uh, ik schroom de dieptepunten niet en ik uh, hou van de hoogtepunten. Maar het is helemaal aan jou. 0800-1121, daar kan je op inbellen. En uh, dat heet ook Erik. Erik, goedenacht. Hey Frank, goedenacht. Goedenavond. En gefeliciteerd alsnog hè. Dankjewel. Ja, het mag nog hoor. Het mag nog, uh, nog 55 minuten. Nou, nou, alsnog gefeliciteerd dan. Yes. Dankjewel. Erik, zeg het eens. Ja, ik, Hoogtepunten, dieptepunten? Ik, nou, ik hoorde mezelf in het begin van de radio. Dat was een jaar geleden over dat liefdesverdriet. Ja. En uh, ik denk, jezus, wat was ik er toen aan toe, zeg hij, En hoe ik er nu aan toe ben. Dat, dat is wel een breed verschil, hoor. Ben je er, Want even voor degene die het niet heeft gehoord... begin van deze uitzending. Of, nou ja, wat was het? Het was drie kwart jaar geleden. Mijn uitzending ging over liefdesverdriet. Want ging ging toen uit met mijn vriendinnetje. En jij belde in. En jouw vriendin had je ook verlaten. Echt van de ene op de andere dag. Jij belde in. Ja, die, en die, die, die, had, die had me helemaal kaal geplukt financieel, ja. zeg maar. En uh, toen, toen geld op was, was ze ineens gepluiten. En daar ben ik echt helemaal rock bottom van gegaan. Ik ben nog veel verder gegaan. Ik ben echt, uh, uh, hoe zou ik het zeggen? Ik, uh, ik heb mijn eigen bijna doodgedronken. Ze heeft een vriend van mij in de kliniek gezet. De beste kliniek van Nederland. En dan ben ik bovenop gekomen. En dan kom ik weer in de buitenwereld. En uiteindelijk kwam ik een, uh, een vrouw tegen die als min meer hetzelfde meegemaakt En dan ben ik nou als de dikste maatjes mee. Nou, ik kwam de wereld helemaal weer aan. Goed, gelukkig, want je zat toen echt wel in de put, want je, ja, je, je brak eigenlijk in huilen uit op de radio. Wat ik ook wel ja, ja. heel mooi vond dat je je op je gemak voelde of zo, of in ieder geval dat je wel dacht van ik kan het aan Frank vertellen, dat vond ik heel fijn. Maar uh, toen ging het dus eigenlijk best wel slecht, weet je? een beetje het dieptepunt van dit jaar, als we van september ja, tot september nou kijken. En, ja, nou zeg ik, het is nog veel slechter gegaan. Ja. Ik, ik heb me eigenlijk bijna doodgedronken op een gegeven moment. Dat was heftig. Dus, uh, en toen heeft een vriend van mij, die heeft me gewoon echt naar een kliniek gebracht. En, ja. Nou, toen ben ik van huis gekomen en uh, nou ja, toen kom je weer in een nieuwe buitenwereld. Dus dan, dan is het hele wereld helemaal van van toe alles. Nou, toen toen heb ik al een paar keer een vrouw gezien en nou, toen ik, uiteindelijk heb ik haar aangesproken. En uh, het, is, het is een prachtige vrouw met, met haar tot over de billen, zeg maar. Goed. En, uh, ja, het is fantastisch. Maar het is dus alleen maar crescendo gegaan, althans het ging eerst even slechter na ons telefoongesprek. En toen ben je ja. dus in die, in die kliniek gekomen en sindsdien is het alleen maar opwaarts gegaan wel. Oh, nee, no, no, nee, nee. Ik had ook een eigen bedrijf, dat is ook gestopt. En ik zit oh. nou in de bijstand, zeg maar. Maar weet je wat het is? Dat doet er allemaal niet toe. Het zijn de kleine dingen die het doen, waar ik het wel een paar keer over zegt, weet je wel. En uh, ik heb in, in, in die, in die, die vrouw die heeft ook shit meegemaakt en ik heb gewoon leuke dingen met haar. Ik heb, ik heb gewoon een maatje gevonden en dat is goed voor mijn ego en goed voor haar ego. Je kan beter vrienden met iemand zijn, zeg maar, dan je in een relatie verliep, wat gewoon alleen maar ellendig worden, zeg maar. En het heeft, mij, het heeft mij sterker gemaakt in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Ja, dus je hebt er wel wat, wat uit geleerd ook nog. Ja, ik heb er heel veel uit geleerd, ja. Dat je gewoon... Dat je gewoon, uh, dat je, je, je, eigen, je eigen moet vertrouwen, dat je jezelf niet moet laten ondermijnen door onder iemand anders. Nee. Is, er nog, uh, uh, is er nog meer met deze goede vriendin die je nu hebt ontmoet die hetzelfde heeft meegemaakt? Of is het op het gebied van liefde... Niks meer en niks minder dan vriendschap? Nou, er is, li is liefde, maar het is gewoon een, een hele goede vriendschappelijke liefde, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, maar niet wat, wat er voor kom wat, wat komt, dat komt er nog van, <laughs> dat weet ik allemaal niet. Daar ga ik allemaal nog niet van uit. Nee, Wat ik nu heb, vind ik al fantastisch. Als ik met haar uitga, ik bedoel, dan zit iedereen na te kijken naar ons. Van nee, ze weer van elkaar. Ze is een mooie vrouw bij zich. En andersom ook. Dus uh, we hebben allebei een goede ego-boost. Ja, dit is, dit is gewoon dit is, dit is weer in een opwaartse spiraal zeg maar zo zeggen. Want ik hoorde mezelf op de radio. Ik denk, eens hoe kan ja. ik het toen al mee ja. Te geloven. En dat is als bijna een jaar geleden. Ja, dat was september of Eind september, of zo, eind september, begin ja. oktober. Ja, nou precies nou. ik heb dus een even kijken, moet ik even denken, in februari ben ik een de kliniek geweest. Nou, ze dus, zien. Uh, ja. Er zijn ook nog allemaal dingen weer een neerwaartse spiraal gegaan, maar goed, ik accepteer het allemaal, weet je wel, want je kan er zo niks aan veranderen. Nee, en vooruitkijken nu ja, toch? Precies, dat is het, dat is het, weet je wel. En ik ben blij, uh, Erik, dat ondanks al je uh, gemoedstoestanden je gewoon naar nachtbrakers bent blijven luisteren. Ja, nee, absoluut. Ik vind het geweldig. Ik vind het af en toe een geweldig onderwerp. En, en je bent een lekkere frivole, frivole kerel. Daar ook wel van. Dank nou, je Maar ik wil je bedanken dat je blijft luisteren en ook altijd inbelt. Want het nou ja, is heel cliché en ik ga ook niet het uh, dramatische doen dat het is. Maar als, uh, zonder jou bestaat dit programma niet. Dus dank je wel, Erik. Nee. En vorige week had ik gevraagd naar het nummer van Underdog, dat heb ik gevonden, dat is ook helemaal geweldig. Ja, ik, ik, ik, ik weet niet of ik een plaatje aan mag vragen, ik weet, ik weet niet of ik het wil draaien, maar je zou eens moeten luisteren naar uh, de band heet The Music met het nummer Getaway. Getaway van The Music. Ja ik, ik, ik, ik, ja, ik ga niks beloven, maar ik schrijf hem gewoon op, want als ik hem niet vannacht draai, kan ik hem nog een andere keer draaien. Ja. The Music doen. met Getaway. Ja, met Getaway, ja. Top. Ik, ga, ik schrijf hem op en misschien komt hij vanavond nog langs en anders wel een, uh, deze weken. Ik blijf luisteren en dan uh, hoor ik het verzellig wel. Heel goed, Erik. Oké, okay, dankjewel. Man. Fijne nacht. Doei. <laughs> Doeg. Vaste luisteraar Erik. En uh, een andere Erik luistert ook graag naar dit het programma en uh, die wilde me feliciteren. Hoi, ik ben Erik Corton en ik wil Frankie ongelooflijk feliciteren met dat prachtige programma van Braken in de nacht. Of hoe heet het ook alweer. <laughs> ik, ben, ik vind het geweldig, Eénjarig bestaan dat hij het volgehouden heeft. Nee hoor, lieve Frank die iets fantastisch doet en een hartstikke mooi programma maken. Dikke keuk, Erik. Marianne, do you remember The tree by the river When we were seventeen Our canyon wall, the calling, yes sir And the mare in the pasture Like I'm bearing its teeth I recall the sun in our faces Stuck and leaning on graces, And being strangers to change Radio and the bones are found frozen And all the thorns and the roses If you would no pain Now I'm asleep in a car I mean the world To a potty mouth girl Pretty pair of blue-eyed birds Time isn't kind or unkind You like to say But I wonder too What it is you're saying today Now I'm asleep in a car I mean the world Potty mouth girl, pretty pair of white birds. Time is unkind, or unkind, you like to say. But I wonder, too, what it is you're saying today. Mary do you remember? Street by the river when we were 17. Radio and the bones are found frozen, and all the thorns and the roses, and you were. Ik moet dus altijd een beetje zuchten als ik dit liedje hoor. Je hoorde Kees Mayfield, uh, singer-songwriter uit Volendam... En die heeft hier ook gespeeld en, uh, in dit programma, Nachtmakers. En uh, hij speelde dit nummer, Tree by the River. En het, ik, hij heeft een bijzondere stem, maar de, de combinatie van zijn stem, gitaarspel en dus de nacht, ja, dat doet mij gewoon een beetje zuchten. Radio 1. Het is met het grootste vertrouwen dat ik het koningschap zal overdragen aan mijn zoon. Frank van der Lende. BNN Radio 1. Yes, daar luister je naar. Goedennacht. En um, Harold, jij bent niet zo blij hè, met dit programma. Uh, ik ben op zich, uh, ik vind het geen slecht programma. Maar um, zeker vanavond heb ik ongelooflijk veel heimwee naar BN Lust. Ja, ik zal even uitleggen voor okay, de mensen die niet, uh, die niet vaak naar de radio nacht luisteren. Dat was het programma dat hier voor zat eigenlijk. Dus ja. uh, nou, een jaar geleden, toen stopte dat en toen begon ik. Dus dat is precies een jaar geleden. En dat ging klopt. over liefde, relatie en seks. Klopt, klopt. En wat mis ja, je, je daar dan aan? Waar. Ik mis gewoon uh, de informatie over, over vrouwen en, en relaties en, en dat soort dingen. En soms heb jij dat ook als onderwerp in je programma. Ja, ja, liefde komt en vaak dat... voorbij. Ja, nou ja, vaak. Het komt, het komt af en toe voorbij. En uh, ik probeer dat mee te pikken. En ik vind dat, ja, als, als er zo'n aflevering is, dan vind ik dat fantastisch. Maar meestal interesseren onderwerpen, uh, ja, die staan wat verder van me af en zo. Maar, uh, ja, ik, ik, ik mis dat gewoon. En zeker vanavond, nu uh, jij je jubileum hebt. En, uh, ja... Daar word ik gewoon een beetje somber van, van vanavond. Dat is mijn uh, dieptepunt. Ja, dat is, uh, dat is uh, vol, vol in mijn gezicht. Maar uh, ook daar is ruimte voor. Want dat vind ik wel. Ik kan wel alleen maar... Want ik heb uh, leuke dingetjes gemaakt en zo. En mensen die inbellen die me complimenten geven. Dat is de, de, ja. ene, de, de ene kant van het verhaal. Maar ja, er zijn mensen die het ook gewoon niet zo heel leuk vinden. En daar ben jij, ben jij de een van, Harold. Ja, maar je, je, doet het, je doet het goed. Ik mag je persoonlijkheid en zo. En als ik op de radio hoor, dan word ik ook wel blij... Alleen, uh, ja, het gaat om het onderwerp. Ja. Dat, ja. Wat, maar jij wilt dus het liefst over liefde en, en, en seks en over vrouwen en over... Ja, die informatie, dat, uh, ja, dat vind ik hartstikke boeiend. Dat vind ik reuze interessant. En Als je dan bijvoorbeeld een programma had, waar je laatst over daten... Ja. Nou, en dat, dat vond ik gewoon fantastisch. Dan zit ik gewoon uh, rechtop op de bank. Maar over het algemeen vind ik het stom, dit programma. Nou, ja. Dat mag je zeggen, staat, hoor. De onderwerpen staan gewoon ver van me af. Dus dan, ja, dan ga ik gewoon liever slapen. Maar <laughs> stom, stom is een te sterk woord, hoor. Dat vind, dat vind ik gewoon niet terecht. Dat, dat mag je gewoon niet zeggen over je eigen programma. Nou ja, nee, maar... Dat niet, maar dat is ook niet wat ik bedoel. Oké. Okay. Ah, ja, gelukkig. Dat, ja. En um, um, ik weet niet of je dat ooit hebt overwogen, maar um, zou je Boyd's waar? waar komt die naam eigenlijk vandaan? Nou, ik, ik vraag... Ik vraag ik, als ik nog een heel even mag... Als ik nee. mag me af of je die naam zou kunnen veranderen... in bijvoorbeeld Franks Bar. Nou, het is grappig dat je dat zegt. Ik ging uh, toen ik Boys Bar... want dat start ik dan in via zo'n uh, computerprogramma uh, hier... ging ik even plassen. En toen ik op de wc stond... dacht ik van... ja, voor mij is het heel logisch dat het Boys Bar heet. Maar voor, voor de luisteraars slaat het er helemaal nergens op. Ik zal het even, ik zal het even uitleggen. ik ga het ook vanaf nu... Voordat ik dat doe, ook even uitleggen. Je hebt bij BNN in het gebouw, uh, dat zit ook in Hilversum aan de andere kant. Wij zitten op het Mediapark, uh, BNN zit aan de andere kant. Hebben wij een gebouw en daar zit een bar in. En uh, er is een, iemand die bij BNN werkte. En die is na... Uh, BNN stond twee jaar. En die jongen heette Boyd. En die uh, nam een douche voordat hij naar BNN ging. Kreeg een hartstilstand en overleed. Dus het is oh. een soort eerbetoon aan Boyd. Dat we bij BNN Boyds Bar hebben. En uh, oh. daar drinken we dus met vrijdagmiddagborrel een drankje in. En daar zijn feestjes, daar wordt spuit en slikken opgenomen ook. Het tv-programma. Oh, en daarom heet het Boyd's Bar. Omdat het voor mij... Maar dat is een hele goede vraag van je, Harold. Ja, maar dat is, dat is dus een echte eerbetoon aan iemand. Ja. Oh, nou begrijp je, nee, dat moet je zeker niet veranderen. Nee, maar ik, jij bent, ik ben het wel met je eens. Het is toevallig dat jij het dus nu zegt dat ik het wel even moet uitleggen. Ja, ja, nee, want dan kom je als argeloze luisteraar kom je daar nee, nooit achter. Nee, natuurlijk. maar je hebt helemaal gelijk. Ik ga dat doen vanaf nu. Dankjewel voor de tip. Graag gedaan. En Harold, eh, ondanks dat je het niet zo heel leuk programma vindt, stom is een te groot woord... maar het is niet je lievelingsprogramma op de radio. Wens ik je toch een fijne nacht. En ik jou ook. En echt van harte, Frank. Dankjewel, Harold. Hey, tot ziens. Fijne nacht. Doeg, Harold dus. Vond het helemaal niks, maar gelukkig. Oh, joh, ik ben zo verzot op je. Rob. Frankie, bedankt! Frankie, bedankt! Frankie, Frankie, Frankie, bedankt! Nee, nou, even direct. Frankie, je, je hebt hele goede uitzending gemaakt. Ik heb genoten van je shit. En eh. Uh, ja, ik kwam ik hier gewoon puur toevallig naartoe. Want ik ben een gamer. En ik. Een beetje techie. En de afgelopen maanden dat ik je aan de telefoon had. Ja, je belt er regelmatig inderdaad. Ja. En eh. Uh, ja, ik vind, ik vind het ook vet gezellig. En zo, de mensen die, die, die bellen en zo. Het, ga, het kan nou echt over niks gaan en alles over de onderwerpen kan gaan en zo en het, dat is best wel, uh, ja, boeiend. Nou, dankjewel Rob. En uh, weet je wat ik eigenlijk uh, me zorgen maak? Nee. Ik had vandaag, had ik een stukje gelezen op Geen Stel, dat uh, 100 miljoen euro bij de publieke omroep wordt bezuinigd. Ja, zit het met jullie. ja ik, uh, ik heb dus, daar dat, dat ben ik heel blij om, dat is ook wel een hoogtepuntje van mij. Ja, ik heb dus net een vast contract gekregen bij BNN. Oké. Okay, cool. Dus dat is fijn. Wij gaan fuseren met de Fara. En uh, ik heb ook wel gehoord. Want er gaat ook wat, wat gebeuren in de programmering op Radio 1 vanaf 1 januari. Maar in principe mag ik gewoon mijn Radio 1 Nacht houden hier. Dus dat, daar ben ik heel blij om. Ik denk Harold iets minder. Maar uh, in principe zit ik hier nog wel eventjes. Hey, maar even een tip voor Harold. Als hij als verhalen wil hebben over seks en zo, weet je, dan kan hij toch of een eigen radio's gaan beginnen of uh, een boek gaan lezen, want uh, de merendeels meer van de mensen vind, vindt jouw programma gewoon te gek. Ja. Dat je kan inbellen, dat is ook de kracht van het programma. Dat vind ik nee, en Ik vind het ook wel, want ik ben het met Harold eens, het is in mijn leven ook wel een groot onderdeel liefde en uh, uh, uh, uh, vrouwen dan. Maar uh, het kan, kan niet elke week maar over vrouwen hebben natuurlijk. Nee, precies. Kijk, dat, die insteek probeer ik, uh, probeer ik te maken, maar ik kom er even niet over. Kijk. <laughs> Dankjewel Kijk. Rob, dat je weer hebt gebeld. En blijf inbellen, hè. Uh, ja, ik, ik ga het proberen als ik wakker ben, hè. Heel goed. Mooie tijdstip, hè, tussen 3 en 5 Dankjewel, Rob. Fijne nacht. Doei. Doeg. Lekker. Het is toch wel fijn om die complimenten... Ik ga nog één complimentje halen. Theo? Ja, ja. Ja, ik ben er. Ja, Theo. Ik ben er ook. Geweldig. Uh, ik wou even zeggen dat ik een steegroep programma vind wat het draait. heel goed. Dankjewel. Ja. Wil je verder nog iets toevoegen aan dit compliment, of zeg je van dit was het wel? Dit was het wel. Oké, okay, fijne nacht Theo. Dag. Dag. Hey Frank, oude nachtbraker van me. Lara hier, je collega hè? uit de vroege vroege ochtend op Radio 1. Gefeliciteerd mijn me, jong met je eerste verjaardag. en eh, Dat het er nog maar veel meer mogen worden. Ga zo door. Dikke kus. Hoi. A say, hold, to know it all. Well, I into limbo. Oh I'm a lonely lonely wolf in a desert night, my feet grow cold, but I'm on the stereo, stereo, stereo. She crawls numb I'm night. Oh, it's so hot, hot, hot when she's gone. And I know, yes I know, I'll see you later, and I know, yes I know. The other side whispers in my ears Oh, all the things that I wanna hear Yeah, all the things that I wanna hear Oh, she's a sea of thoughts And the city's dark, her lips too cold To be just a passenger A passenger, a passenger She grows numb at night. Oh, it's so hard, hard, hard when she's gone, and no I see you later Between the trees Oh, I see shadows I'm so scared, scared, scared Of the black But I'm there, I'm there, I'm there When she asks to the zoo, live in uh, Nachtbrakers. Die waren uh, in mei, waren, kwamen die langs. Uh, volgens mij was het 10 mei of zo, 11 mei staat er nog bij. En uh, ik ben met uh, de wandelzender naar buiten gelopen. Want dat doe ik altijd de rookpauze. Alleen, ja, ik dacht, het is een speciale uitzending. Ik besta een, uh, een jaar met dit programma. En uh, gelukkig veel luisteraars die daar blij mee zijn. Sommigen ook iets minder, maar ja, dat, dat is nou helemaal zo. En ik ben in plaats van naar het rookterras gelopen, wat ik normaal doe, ben ik naar voren gelopen. Uh, voor het gebouw van, uh, van de NOS. En daar is een soort oprijlaan. En dan heb je bomen weerskanten En dat is uh, uh, ja, echt een beetje een chique laan met een soort poort ook. En ik dacht, ik besta een jaar. En ik wil nog heel lang voortbestaan. Dus ik heb een boompje gekocht bij het tuincentrum. En die ga ik dus planten nu. En ik moet je er even bij vertellen, er zitten dus twee beveiligers bij de... Ingang. En die keek al een beetje raar toen ik naar buiten kwam met de grote Albert Heijntas. En, uh, en de, nou ja, dan zo'n antenne op mijn hoofd, want zo heb ik verbinding met de studio. En uh, ik denk, ik ga hem gewoon echt heel erg in het zicht planten. Dat iedereen het ziet. Dat iedereen weet dat hier uh, nachtbrakers wordt gemaakt, zo midden in de nacht. Dat ik natuurlijk een beetje vergeten. Als je op zo'n onorthodox tijdstip zit. Dus ik ga hem even goed in het, in het beeld, ga ik hem planten. En dat ga ik niet alleen doen. Daar heb ik mijn steun en toeverlaten voor me bij me. En dat is Charlie. Charlie, goeienacht. Goeienacht, Frankie. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik, uh, ik heig een beetje, want ik heb gerend naar buiten. Omdat ik uh, een beetje snel langs die beveiliging wilde ook. Ja, ze keken wel een beetje beteuterd. Zijn zeuren altijd zo. Horen ze dit niet gewoon? Ja, dat weet ik niet. <lacht> we merken het wel als ze naar buiten komen. Maar waar zullen we het doen, Charlie? Uh, nou, we, om de bomen hierheen zit ook nog wel wat aardig. Ja, maar in. daarom dacht ik misschien beter aan de voorkant. Want zodat iedereen die hier naartoe komt het ook gewoon echt ziet. Want het, is een beetje, het is een plant met bloemetjes eraan, dat is mooi. Mm, want ik vind dat het uh, een vrolijk, uh, vrolijk iets moet zijn. Je moeten wel meteen ervan gaan lachen. Dus laat, ja, laten we het hier doen. Ik heb een schepje meegenomen. Dat is geen schepje, gang. Nee, een soort een van een, schepje. Een verfkrabber heb je meegenomen. Ik kon even geen schepjes vinden thuis. Maar ik heb het uitgeprobeerd voordat ik hier naartoe kwam. En het kan. Toch of niet? Kan je het een beetje eruit krijgen? Ja, lekker Charlie. Dat is best een grote plant, hè? Ja, misschien uh, wacht. Als jij even schept, ja. dan, dan ga dan ik nog de uit. plant eruit halen. En ondertussen, want dat uh, hoort bij de rookpauze, wat ik elke week doe. Rook wou ook nog een sigaretje, dus het is een beetje improviseren. Oh shit, we maken er een beetje een rommeltje van. Denk dat hij hier tussen past? Ja, dat ja, kan wel. Ja, de beveiliging kijkt wel een beetje beteterd tussen. Komen ze dan naar buiten, of niet? Nee. Ik denk dat ze hier niet heel blij mee zijn bij Radio. Ik niet. Vind je voorzichtig? Ja, ja. Het is wel een redelijk burgerlijk boompje. Wat ja, maar uitgekozen. hij is wel schattig toch? Hij is wel schattig. Hij heeft paarse bloemetjes met, met gele kernen. Ah, ik ben nog steeds aan het. Uh, Zonder pot, denk ik, hè? Aan het schip ja, pot eraf. Oké. Even kijken. Ik zit nu bij de stenen of bij de wortels van de boom waar we hem naast planten. Oh. Ja, hoor, daar gaat hij. Dieper moet hij. Moet hij nog dieper? Ja, moet dieper? ja, maar ik zit een beetje op die wortels. Langs de wortels? Zo. Ik heb hele goede vingers. Heb jij eigenlijk uh, hoogtepunten gehad dit uh, afgelopen jaar... behalve dat we hier nu midden in de nacht op het uh, Mediapark terrein met een plantje en een sigaret staan? Oh. Even een huis op een sigaretje. Ik vind het best een hoogtepunt, moet ik zeggen. Dat was spannend. Ik vind het wel een beetje spannend. Ook al is het natuurlijk vrij onschuldig. Dus niet dat we de muren van Radio 1 onder graffiti en, en zo... Nee. Had ik, had ik ook nog eerst. Dat wilde ik eerst doen, maar dan denk ik van... ja, dan wordt Laurens Borst, de baas van Radio 1, echt boos op me. Uh, nou, dit ziet er toch leuk uit? Ja, hij staat er heel mooi bij. Heb je ook water mee? Nee, maar het regent, hè. We zitten in de herfst. Dat is waar. Het is trouwens nu wel redelijk weer. Het is, uh, het is wel wat frisjes. Een graadje of 10, denk ik. Maar het is een heldere lucht hier uh, in Hilversum. Ik weet niet hoe het bij jou zit. En het plantje dat, uh, dat staat, hoor. Zo, we hebben echt wel een, een rotzooi ervan gemaakt. Oef. Even alles nog een beetje aanpeken. Hup. Ja, die zak mee. Die pot moeten we ook wel meenemen, oh ja. sorry. ga maar in de hè. Ik voel me een beetje stout. Ja, leuk toch? Oe, dat, is, dat moet je niet zeggen zo midden in de nacht, hè? Als vrouw zijnde, op de raad, ik voel me een beetje stout. Wat doen we nu met naar binnen gaan? Gewoon, we waren even een sigaretje roken. Is er niks aan de hand is? Nee. Ik ga even een fotootje maken, zet ik op mijn Facebook. facebook.com nachtbrakersbnn. Of in het zoekscherm even nachtbrakersbnn uh, intikken en dan zie je het. Uh, hij staat er best wel mooi bij. Ja. Hij valt ook niet per se heel erg op. Ik denk dat hij... Nou, ik hoop in ieder geval heel erg dat hij er volgende week nog staat. En als hij er dan nog staat, dan blijft hij er altijd staan. Want dan hebben mensen hem gewoon geaccepteerd. Precies. En wij weten dat hij van ons is, van nachtbrakers. Ja, hij is vet cool. Ja, tof is hè. Heel cool. Ik uh, ga er een foto van maken. En terwijl ik dat doe en mijn sigaretje nog even mm, oprook, luister jij naar Spike. Die ook in mijn programma live speelde. Uh, en die speelde een heel mooi liedje, bland dan bland. Fotootje. Cats and dogs are coming down 14th Street is gonna drown And everyone is rushing round I've got blonde on blonde on my portable stereo It's a lullaby from a giant golden Giant golden radio. Speciaal voor Frankie van der Linden. Dankjewel Spikey. Frank, Spike hier. Ik wil je echt enorm feliciteren... met het jaarlijkse bestaan... van je programma. <laughs> Frank gefeliciteerd. De allergezelligste, leukste... Master, gekste DJ op de Nederlandse radio met het meest leuke, sprankelingste, vieze, gore radioprogramma wat er s'nachts te horen is. Gefeliciteerd, nog vele jaren. Zet hem op. Proost en uh, zet hem op. Hoi! Godverdomme. Frank, ik haat dit. Ja, dat was Spijker, die we ook nog even wilden feliciteren met het, uh, het radioprogramma dat nu sinds een, sinds een jaar bestaat: Nachtbrakers. BNN Radio 1. Een hele goede, geile nacht, Frank. Nachtbrakers, Frank van der Lende. Ik heb gerend. Mijn hemel. Ja, het was dus, we hadden dat plantje dus geplant. En uh, nou ja, een sigaretje opgerookt. Maar het is best wel een stuk lopen. Je moet met een liftverdieping. Uh, je moet door allemaal veiligheidssluizen. En de beveiliging keek ook een beetje raar. En die vroeg nog van, wat hebben jullie daar uitgespookt?" En Charlie en ik, die uh, zo onschuldig hadden we zijn, zeiden... Ah, oh, sigaretje gerookt. Niks, niks meer, niks minder. Maar ja, toch wel weer even oponthoud. En toen, uh, nou, dus in de lift, door weer een andere veiligheidsdeur. En toen uh, ben ik heel hard naar de studio gerend. En uh, ik heb het net gehaald. <laughs> voordat uh, Spike klaar was met spelen even bij komen. 0800 1121 Dan kan je op inbellen. Het gaat over hoogte en dieptepunt van het afgelopen jaar, want ik besta dus een jaar en dan, uh, dan, uh, dan, dan kijk je even terug. Eigenlijk neem ik een voorschotje op oud en nieuw. Wat je normaal aan het eind van het jaar doet, terugblikken, doe ik nu alvast uh, hier op Radio 1 met jou. En je kan inbellen dus 0800 1121. en uh, Pieter, goedenacht. Goedenacht. Frank. Hoi Pieter. Hoi. Gefeliciteerd trouwens, Frank. Dankjewel. wel. Ja, maar uh, trouwens, ik ben Pieter eigenlijk niet. Oh. Pieter zit naast mij. Ja. Pieter is stagiaire bij BNM. Ja, maar jij bent van de oude en university. Ik... Je bent Ilan. Heel goed, Frank. Ja. ja, ik ben niet voor één gat te vangen. Hè? Maar ik denk van, wat hebben we hier nou nee. weer? Ja, klopt. Nee, sorry. Wij, wij, Pieter en ik zitten nu in de trein. En wij dachten, Frank, het, het is jouw... Uh, Eén jaar anniversary, eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. Dan dacht ik, we moeten we toch wel als BNN feliciteren. Ja, nee, daar ben ik heel blij om, dankjewel. Ja, belk je even. Nou, ja, die precies. steek ik dan ook weer in mijn zak. Ja, maar we hoorden net Charlie op het, op het rookterras. En ja. Dat, ja, Charlie was van onze lichting, want BNN University, dat hebben wij gedaan. Uh, afgelopen half jaar. En uh, ja, ik ben regisseur van jou af en toe geweest. Absoluut, maar het dus, waren we ja. mooie nachten. Ja, dat waren hele mooie nachten. Ik weet nog, Franks Festival met, met, met allerlei bandjes en, en dingen. Ja, nou, het, echt, dat was. Als we het toch over hoogtepuntjes zouden hebben in de uitzending, dan wou ik dat even zeggen. Het was oprecht een hoogtepuntje van mijn jaar. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Dankjewel, Ilan. En dan uh, doe Pieter de groeten die naast je ja. zit. En een fijne nacht. Nog een goede treinreis, ja. hè? Ja, we, over tien minuutjes zijn we in Utrecht. Nou, slaap lekker als je in Utrecht bent. Is goed. Groetjes, doeg. Hoi. Hoi, hoi. Fijn, hoor, om al die felicitaties van alle kanten te horen. Het is toch wel... Het is ego -strelend. Maar ik ben ook uh, benieuwd naar jouw hoogtepunten. Dit is dus een hoogtepunt voor mij dat ik een jaar besta op de radio... en ik hoop dat ik nog heel lang hier mag zitten. Uh, maar wat zijn jouw hoogtepunten? 0800-1121. Um, Adema uit Ermerlo. Goeienacht. Ja, goeie, ja, goeiemorgen. Ik spreek nog even met uh, Adema hier zo. Ja. Um, ik uh, wou je van het heugelijke feit uh, dat je een jaar bij de Radio 1 zit, uh, wou ik je toch even feliciteren. Dankjewel. En uh, ik hoop dat er, um, uh, al zijn er minder uh, dingen of goede dingen, uh, ik wou toch feliciteren dat je toch bij de radio zit. En uh, je had, uh, uh, ik heb je alle nachten, heb ik zoveel mogelijk jou gevolgd. Fijn. Over, over van alles en nog wat. En ik heb ook wel gehoord uh, dat je met je microfoon door het hele ge gebouw ging wandelen. Dat heb ik ook gehoord. Ja, leuk is dat toch? Dat, die, die vrijheid heb ik, dus dan neem ik het er maar van. Ja, precies. Dat bedoel ik dus. En uh, dat zeg ik altijd bij uh, vrijheid blijheid uh, inderdaad. <laughs> ja. En... Um, ja, goed, uh, ik hoop uh, dat als je met de Vara samen gaat werken. wat je dus net uh, gezegd hebt. Gaan we doen, ja, vanaf ik, 1 januari. Uh, ik hoop dat, uh, dat het wel weer een. Um, nog steeds, zoals van oudsher. Um, een goede nacht. Uh, uh, kunnen plaatsvinden, want ik heb er altijd wel van genoten. Nou, dat doet me deugd uh, om, om te horen. Uh, en in principe blijft die nacht bestaan, dus maak je geen zorgen. Tenzij er hele nee, rare dat dingen gebeuren. dat niet doen. Dat zou ik zeker niet doen, maar uh, ik heb ook je voorgangers altijd gehoord. Uh, Luc uh, altijd... en Saraida. Ja, precies. Die heb ik ook altijd gehoord. En heb ik ook als ik eventjes uh, de gelegenheid kon krijgen om uh, die mensen toch voor de radio te kunnen spreken, inderdaad. Heb jij nog een uh, persoonlijk hoogtepunt van het afgelopen nou, jaar? Mijn, nou, een uh, persoonlijk hoogtepunt is, dus ik ben met een vriend van mij uh, of een kennis van mij hier uit de buurt. Ik noem zijn naam even niet. Uh, daar ben ik uh, dagjes mee wezen, treinen de treinen uh, uh, van de afgelopen zomer. Dus uh, we zijn met de trein door heel Nederland uh, heen gereden. En waar ging je dan naartoe? Had je welke bestemmingen? Nou, nou we zijn bijvoorbeeld uh, naar het zuiden van het land gegaan, we zijn een beetje naar het oosten van het land gegaan... en zo helemaal een ronde gemaakt via Schiphol en dan zo weer terug naar Ermelo. Lekker. Dan heb je toch zo'n ja. speciale treinkaart, toch? Voor de NS Pro rail in de zomer of zo. Ja precies, daar hebben we een speciale kaarten voor gebruikt. Dan betaal je 20 euro of zo en dan kan je het hele land door crossen. Ja precies, dat hebben we, we zo'n beetje gedaan. En wat is de mooiste stad waar je bent geweest? Ja, het was, was, was, was zeker leuk. Maar welke was het dus mooist waar je bent geweest met die treinreizen? Nou, uh, bijvoorbeeld... Uh, we zijn uh, bijvoorbeeld naar Nijmegen geweest. Uh, daar heb ik nog even wat uh, aan mijn kennis wat verteld van mijn familie en zo. En uh, toen zijn we ook nog naar uh, die kant van Limburg op geweest. En ik vertelde van uh, mensen die, uh, dat ik daar een uh, favoriete high-five zag kende. Dus uh, ja, dat waren voor mij wel mooie hoogtepunten geweest van het jaar. Nou mooi, het zijn, het zijn kleine dingetjes, maar wel fijne dingetjes. Ja, zeker. Kleine, kleine dingen moeten we het ook doen. Absoluut. Dus uh, kijk, dat is bij jou soms ook wel eens zo. Dus uh, vandaar dat ik het ook zeg. Ja. En ik vond dat... Dat reclame, of dat uh, de spotje wat je liet horen, aan, uh, uh, net, net na drie uur van je moeder, dat vond ik wel heel leuk. Dat ik mijn moeder wakker ging bellen, omdat het moederdag was. Ja, precies. <laughs> ja, ik vond het dat zelf ook wel spotje grappig. Dat je wat spotje liet horen, dat vond ik wel mooi inderdaad. Ja, ja ik denk van een beetje kattenkwaad, hè? Ik ben toch uh, wel een beetje jong en een beetje uh, ondeugend of zo. Ja, precies. Maar ja, je moet wel oppassen voor de hoge pieten dat die er niet tegen kunnen, hè. Ach. Ach, vind ik ook wel een, beetje, een beetje schoppen vind ik ook wel goed hoor. Een beetje, een beetje de rebel uithangen. Ja, precies. Een beetje klap tegen de ambtelijke molen geven. Absoluut. Jij begrijpt me. Ja, precies. <laughs> Dat is heel goed. Dankjewel voor het bellen, hè. Ja, succes daar, hè. Dankjewel en blijf lekker luisteren. Doeg. Groetjes. Ja, doeg. Doeg. Ah, fijn. Leuk. Ik vind het echt leuk als je inbelt. 0800-121-William, goedenacht. Ja, goeienacht. Oh, Allereerst gefeliciteerd met jullie programma. Dankjewel. Ik heb BNN altijd zeer verfrissend en leuk gevonden. Bart de Graaf had ik het net over die dame die me dus te woord stond. Ja! Ja, jammer dat die ding, maar is onvergetelijk hoor. Dat vond ik echt een figuur op, uh, op zich. Dat was, mooi, was wel een mooie tijd inderdaad. En ook wel echt ja, vernieuwend. Nou, ja, ik, uh, ik heb heel veel meegemaakt, en, uh, want ik ben niet zo jong meer. Dus wat dat betreft. Maar ik voel me, van geest, voel ik me altijd nog jong. Ondanks alle ellende die we in dit land hebben. Ja. Want ja, wat, wat is wat je meegemaakt hebt? Nou, het rampjaar, verleden jaar dus, 1672 en 2012. Dat moet als rampjaar de geschiedenisboeken in. Hoezo? Nou, de, de ellende van die twee partijen die de boel verzieken met elkaar, daar word je dan ziek van. Maar, maar ja, dat is zo leuk. Doe je op Ajax-Feyenoord? Uh, waar doe je op welke twee partijen? Nou, dat weet je wel. De partij van uh, Janssen en van es, zal ik maar zeggen. Rutte en Samso en Jan VVD vrije, PvdA, ja. Ja, allebei. Maar hebben die het ook persoonlijk voor jou echt verziekt? Of is het meer gewoon wat ja, je allemaal. zeker, ja, zeker want dan ga ik je dan nou wel vertellen. Nou, ik graag. ben dus met die belastinggroep waar ik dus in zit, ben ik lekker al gepakt. Dat ik honderden euro's minder in mijn handen krijg per maand. Ik ben ja, ja. gepensioneerd uiteraard. Ik ben 76 jaar bijna. Twee maandjes sta. Nou ja. Uh, dat ondergaan we allemaal in dit land. Dus ja, het is niet zo prettig. Maar ja, je hoort ook mensen die nog lol hebben, gelukkig. En uh, ik blijf ook nog lachen. Heel goed. En ik vind die programma's zoals jullie die hebben, dat vind ik fantastisch eigenlijk. Er moeten er meer zijn. Er zijn er ook al meer. Ik vind dat uh, van die Arsene de Jong niet zo ja. leuk meer. Dat wordt een beetje seiker daar gaan van toe. De nachtzuster. Ja, die nachtzussen, dat vind ik. Vroeger had je het, die Lubberding met uh, nachtdienst, dat heb ik ook nog meegemaakt. En, ja, en dan heb je nog die Casaluna, dat is ook nog wel eens een keer leuk. Dat is wel lekker toch? Dat, ja. ja, die programma's die hebben dus een functie. Als je de single bent, zoals ik ook. Hè? Ik uh, ben dus 30 jaar met mijn vrouw samen geweest, maar ja, die is helaas 15 jaar geleden overleden. Oh. Aan de bekende rotziekte. Ja. En uh, ja, dan uh, nou is het leuk als je niet slaapt. of je voelt je niet zo lekker. en je hebt een leuk radioprogramma. dat je dan als rot lacht. of dat er een of andere grapjes komt. Ja, dat is Nee, maar uh, daar ben ik, ik heel daad. blij om. Dat is ook wel wat ik, wat ik hoop dat ik kan doen voor luisteraars. Ja, en nee, doe dat doe ik mijn ja, best voor ook. Maar dat is wel maar, de vraag ben of het lukt. Dus, Ja, waar ik me dus persoonlijk voor interesseer. Ik behoor dan dat de zogenaamde oude knarren. en ik word er geacht natuurlijk alleen naar Max te luisteren. Nee, of zo. nee, absoluut, nee absoluut, absoluut niet. Nee. Ja, ik zeg gewoon painted black en fleetwood black en uh, dergelijke. dan stop thinking about tomorrow. Hè? Dat um, is voor mij dus... Uh, en gewoon met mensen van elke leeftijd. We tuurlijk. zijn één geheel. Ben ik het helemaal met je eens, William? Ja, maar er zijn van die mensen, dat doen die partijen bijvoorbeeld ook, die ja. twee partijen Die jutten de jongeren tegen de ouderen op enzovoorts. Nee, je doet het met elkaar, je bent samen. Nee, je moet het toch... Uh, ja. Want er zijn uh, dingen die moet je gezamenlijk oplossen. Laten wij het goede voorbeeld geven, uh, William. Jij bent uh, 76, ik ben 24 en we hebben het goed met elkaar, toch? Ja, nou ja, ik heb een vriendenkring die bestaat uit mensen van die ouder zijn dan ik. Ook zijkers die jonger zijn, maar die dan in dat grijze circuit <lacht> zitten. Van ja, vroeger was alles beter. Ah. Ja, klopt. En ik heb er ook een van negen die vertelt mij hoe ik op een tablet moet werken. Dat is een... Met... Ja, dat is een kleindochter van een vriend van mij. Nou, en die vertelt mij weer wat ik moet doen als ik uh, mee wil uh, huppelen in het geheel. Dus als je niet achterloopt. Ja. Nou, ja, maar dat is toch goed? We zijn er om elkaar die om te helpen, ik niet maar. dingen Die zij wil weten, bijvoorbeeld, en zo werkt dat. En als je elkaar maar vasthoudt en met elkaar blijft lachen. Want die regering, daar hebben we niks aan. Die nee. moet zo gauw mogelijk verdwijnen. Wij hebben elkaar, uh, William. Dankjewel voor het bellen. Ja, ik zou zeggen, lekker doorgaan Frank. Doe ik. En ik hoop uh, dat ik je nog veel mag horen. Dat komt goed hoor. Fijne nacht. Veel succes. Doei. No, ik ben Kees Tolle en ik wil jou Frank van de harte feliciteren. Want jouw programma bestaat één jaar lang al die leven. Iep de piep. Hoera Frank. Nog tachtig jaar door. Doei. all seems clear. Never really thought about it before. Your past comes in a way, it fills the empty room. A white piano resonates the last tones, Nostalgia's at the door to say hello. should have stayed you never leave me here you never left me alone well, maybe I should have stayed but you've walked away with her yeah you've walked away live uit dit programma. Kelsey Koeksen met uh, Ten Times Six. Het is uh, een mooie, mooie bonte verzameling geweest van uh, muzikanten in, uh, in dit programma, nachtbrakers. En ik draai alleen maar platen die hier live zijn opgenomen dan in, uh, in deze studio van Radio 1. En ik vind het een hele, heel mooi liedje, een mooie versie ook. Uh, goed gezongen. En ik heb nog meer liedjes van bands die hier zijn geweest, maar het, het gaat zo snel, nog maar 10 minuutjes. Het gaat echt als een speer. En, uh, dus Ik hoop dat ik er misschien nog eentje kan draaien. Maar uh, ik ga eerst even naar, naar Leo. Leo, goeienacht. Ja, goeienacht. Goeienacht. Jij vindt het uh, een groot dieptepunt, hè, Dit programma? Ja. Hoezo? Op het ene laatste uh, dieptepunt. Oh, er is nog iets erger dan dit programma? Ja. Vertel. En daar gaan, gaan jullie toevallig ook nog mee viseren: de Vara. Ja. Hoezo, En, als je, de, en als je dan de, hoort, die Koenders, nou die staat echt op de laatste plaats. Nou, maar dan kom jij. Dat Want is mijn. Ja, sorry. Wat? Nou, wil je wat vragen? Nou ja, ik wilde even voor de, voor de mensen die niet vaak uh, door de week naar Radio 1 luisteren. Dat Roepoen ja, dus uh, ik, uh, in het, die woensdagnacht zit op Radio nou, 1. Nou, ik ben altijd zo tegen een uur of vier, ben ik wakker. Ja. En dan gaat de radio aan. Nou, en, als ik dat dan hoor, en ah, normaal. Want jullie zijn eenmaal gericht op het westen van het land. En het programma slaat nergens op. Maar wat vind je dan zo verschrikkelijk aan mijn programma? Ja, het is allemaal, uh, het, het, het, het zegt niks. Het is allemaal zo dom uh, ge, ge, oude hoer en het slaat nergens op. En wat zou je dan, als ik, wat zou je dan willen horen? Nou, nou bijvoorbeeld als ik, uh, er was net uh, die meneer voor me. Nou die vond het programma van uh, de nachtzuster, nou dat vond hij niks. Maar daar krijg je wat informatie. He, je krijgt af en toe wel leuk muziekje. Maar nee, jullie, het is allemaal zo geouwe dat, dat, dat, dat, dat kan het raakt kant nog wel. Nou, maar ja, weet je wat het is, uh, Leo? Ik, uh, ja. ik, ik, ik, ja, ik heb het helemaal het recht om het te zeggen. En ik kan natuurlijk ook niet iedereen tevreden houden. En daarom nee, is het ook dat, goed dat, dat, dat er elke nacht iets anders is. Want jij vindt nachtzussen bijvoorbeeld heel erg leuk. En uh, nee, degene die voor jou zat vindt het dan weer iets minder leuk. En die vindt mij. Dus ja. het is, we, voor, we zijn er voor iedereen. Ja, dat, dat, dat snap ik heel goed. Maar het is allemaal ook zo op, het, op de Randstad gericht. Ja, dat ben ik met je eens. Maar ja, weet je wat is? Uh... Ja, maar daar kan jij niks aan doen. Nee, maar daar probeer ja, ik kan... ook wel aan te denken. Want ik woon in Amsterdam. Ik ben geboren en getogen in de Randstad. Dus het is ook wel, mijn visie is ook best wel gewoon op de Randstad. Maar ik probeer ook wel gewoon iedereen nou, en nou, alles bij te betrekken. Ik kom ook uit de Randstad. Ik ben in Den Haag geboren. Nou, daar ben ik de, 30 jaar, de laatste 30 jaar nog niet meer geweest, hoor. Nee, ben je er klaar kom... mee? Ja, daar ben ik totaal klaar mee. <laughs> Goed. Want ik ben, uh, ben nog eens één keer uh, met mijn vriendin in Scheveningen geweest. Nou, dan valt je de broek uit, hoor. Ja, je bent, het is, de liefde is weg voor Den Haag? Oh, helemaal. Voor de hele randstad. Oh, waar ligt dat dan aan? Ja, ik vind uh, de mentaliteit die vind ik, uh, echt uh, beneden pijn. Ja. Ik vind, uh, als ik dat hoor hoe de Nederlandse taal verkracht wordt. Als ik daar mensen hoor. Uh, Hi, doei. <laughs> He, dat plaatsen gewoon Nederlands en dit. Hier in het zuiden, daar wordt wel dialect gesproken, maar als je kunt of in, het, uh, in het ABN te praten, dan doen de mensen dat fatsoenlijk. Maar dan zie je in de Ramsat, dan zie je dat helemaal niet meer hoor. Nee, nee, Het is, ah. allemaal, zo, het is allemaal zo bekakte zooi. Nee, nee, ik ben er, En uh, ook jullie programma helemaal op het westen gericht, het is op de rest van Nederland niet meer te praten. Duidelijk. Ja, Oké. Okay. Dankjewel, Edo. Ja, maar toch, uh, uh, ja, maak je best van, hè? Ik ga mijn best doen. Ik ga nog beter mijn best doen voor jou, Leo, om je ook over okay. de streep te trekken. Oké. Okay. Groetjes. Ik zal er wel de als ik morgens weer wakker word. en uh, de zaterdagnacht op zondag, dan, uh, ja, dan zal ik weer weer eens luisteren. Graag. Geef het nog een kans. Oh. Oké. Okay. Doeg. Dag. Dat was Leo, die uh, vond het maar niks. En uh, uh, nog, één, nog één belletje. Ik moet een beetje opschieten, De uur zit er bijna op. Uh, Marianne, goeienacht. Hallo Frank. Nou, ik uh, wil je een compliment maken, hoor. Ik uh, vind je... Ja, het maakt volgens mij niet eens uit wat je doet of welk onderwerp je hebt. Maar uh, ja, gewoon omdat je aardig, open en eerlijk bent... kom je gewoon op alle fronten goed over. En ik, ik hoor nu ook weer... Ik heb het al natuurlijk eerder gehoord... je ouders zijn ook hele aardige lieve mensen... die zich midden in de nacht laten bellen... En dan, <laughs> of, of er een een schrik ja. of niet eens boos zijn. Nee. Eh? Ik begrijp het daarom, dat. Ja, ik weet niet, gewoon steeds terug een beetje. Maar in ieder geval, uh, ik, ik zei laatst al tegen je collega, want ik wou niet eens in de uitzending... maar dus hij doet dat nu, dat vindt hij leuk. Maar nu begrijp ik waarom jij zo'n aardige, lieve jongen bent. Dat je zo'n hele aardige, lieve ouders hebt. Kan bijna niet ouders. En zelfs je oma heb je geïnterviewd. Dat was ook een hele uh, leuk mens. Over de oorlog ging dat inderdaad, ja. Ja, precies. En, en hoe is het nou met je vader? Is, is hij al een beetje erbovenop? Of heeft hij ander werk kunnen vinden? Nou ja, het gaat wel, het gaat wel goed met hem. Maar hij is laatst weer heel hard gevallen met de fiets. Hij wielrent oh. veel. En toen heeft hij zijn kaak gebroken. En een zware oh. hersenschudding. Dus het is even kommer en kwel in de familie van de Lende. Ja, dat zit dan wel tegenwoordig die gifbeker moet even leeg. Ik wens je sterkte en uh, ik vind jou gewoon heel aardig. En, en dat, is ook, dat zei ik nog tegen je collega, want ik ben ook al over de 70. Maar ik vind, Theo, ze hebben het al over de jeugd van tegenwoordig. Maar uh, jij bent in ieder geval het levende bewijs dat er aardige, open, eerlijke jongelui zijn. die ook Houd gewoon op. goed overkomen. Ik uh, ga er uh. een beetje van blozen. Dankjewel Marianne. Ja, en gefeliciteerd en ik hoop dat je nog uh, lang vol mag houden. En uh, de groetjes aan je ouders en aan iedereen. Ga ik doen, dankjewel Marianne. Fijne nacht en bedankt voor het luisteren. Ja, hetzelfde. Doeg, doeg. Uh. Oh, oh. Wat fijn dit. Maar nu is het klaar. De, de, de, de, de, de rij van mijn ego. En van, uh, het, het zit er bijna op, maar niet voor dat ik de vinylplaat ga draaien. Want zoals elke week kan je op mijn Facebook... facebook.com slash nachtbrakersbnn uit drie platen kiezen. En dit keer ging het tussen De Maccabees, de Black Keys en Queen. En Queen. Ja, toch die oude rotten die winnen dan toch, hè. Je hoort nu van vinyl van de plaat. Moet ik moet even opzoeken. A Night at the Opera. Boy, uh, you're my best friend. Ooh, you make En Kees, jij bent echt even mijn beste vriend nu, hoor. Want er staat nou. toch weer een mooi taartje voor mijn neus hier. Ik besta dus één jaar met dit programma. En er zijn heel veel kaarsjes op. Ik blaas hem even uit. Ja. Huppakee, wat een long inhoud. Ik vond het zo zielig voor de andere kaarsjes. Ik had er eerst eentje in het midden op gezet. Maar die andere kaarsjes zaten me zo aan te staren. Dus ik denk, zetten ze er allemaal op. Elf. 11, het ja. is een kleine, kleine ja, hoe noem je het een brownie is het? Een, een, een chocola muffin, wat ja. is het? Ja, een muffin inderdaad. Ja. En het is een klein dingetje, er zijn bijna meer kaarsjes dan, uh, dan een koek. Of ja, een... dat klopt, uh, maar uh, een grotere muffin past er niet in mijn tas. Ja, ik vind het, heel, ik vind het <laughs> echt super lief van je, dankjewel. Nou, graag gedaan, dit mag, mag toch wel gevierd worden. Een jaar lang, joh, supergoed. Ja, dankjewel. Heb jij nog, uh, we hebben nog een half minuutje, heb je nog een hoogte of een dieptepunt dat je even met me wilt delen? Uh, van dit jaar? Ja, van september tot september. Oh jee, uh, nou dat is wel dat ik starts mag presenteren. Oh. Nee, dus dat vind ik wel leuk. Ook al, ik mag Bart vervangen, die gaat dat straks doen, maar ik vind het in ieder geval leuk dat hij dat niet het, mag doen. En je hebt een vriendinnetje opgeduikeld, toch? Dat ook nog eens, ja. Het allemaal hoogtepunten dit jaar. De liefde ook nog eens. Oh, wat dat mooi zeg. Dat op een mazzelpink, maar jij zometeen start met uh, ja, de enige echte Kees. Je kan inbellen, hè. <laughs> 0800 1121.